90...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 Billy Joel en Uptown Girl. Na het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuilenkom. Goedenavond. In Utrecht is een deel van een sportcomplex ingestort, meldt de Veiligheidsregio. Het is niet duidelijk of er mensen binnen waren. Dat wordt door de hulpdiensten nu onderzocht. Over de oorzaak is nog niets bekend...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 Dit is Joe, met Guido Kuin. En in diezelfde app van Joe stemmen we nu op jouw favoriete liedje uit 1999. Zometeen het liedje met de meeste stemmen. En rockset. hoor je naar Billy Joe. Zo hoog met fluiten. Roxette en Joyride bij Joe. Goedenavond, Guido hier. In iedere avond rond 10 over acht krijg je de keuze uit twee liedjes... uit het op 40 uit een eerder jaar. De strijd gaat weer losbarsten zometeen. Eerst even het nieuws van vandaag. 7 januari 2026. Natuurlijk weer een dag vol met sneeuw. En misschien heb jij daardoor ook vandaag wel een melding op je telefoon gehad. Met daarin, tenminste, ik kreeg hem ook. We halen morgen uw vuil dus niet op... Het gebeurt bij veel gemeenten omdat het te gevaarlijk is om met de vuilniswagens de straat op te gaan. En de helden die gewoonlijk het vuilnis ophalen zitten nu ook op de strooiwagens. Dus check nog even hoe het in jouw gemeente zit voordat je morgen voor niks met een kliko door de sneeuw loopt te zeulen. En als je naar buiten gaat en je hebt een ring om, tip van mij, doe handschoenen aan. Want het aantal ringen dat deze dagen kwijtraken stijgt gigantisch komt omdat door de kou je vingers wat dunner worden... en als je dan net een verkeerde beweging maakt... bijvoorbeeld je gooit een sneeuwbal weg... dan kan het zomaar zijn dat je je ring meegooit. Dus tip van mij, draag handschoenen of laat je ring even thuis. Oh. Oh ja, die je ook nog. En die muzikale keuze: iedere dag rond over 8 krijg je die twee liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die wel even niet meer hebben gehoord. En vandaag is het de top 40 van vandaag, 7 januari, maar dan in 1999. 27 jaar geleden stond in de top 40 Mariah Carey samen met Whitney Houston. When You Believe. En toen ook, 98 Degrees met Stevie Wonder en True to Your Heart. En de keuze is aan jou. Welke van deze twee liedjes spreekt jou het meeste aan? Open de app van Joe en tik daar in de poll op jouw favoriet liedje met de meeste zo zometeen. Ook Frank Boeijen zwart-wit naar Earth, Wind and Fire. You're a Straat, op weg naar het plein Oh ja, die had je ook nog. En we waren ons muzikaal gezien eventjes, maar dan ook eventjes in het jaar 1999. Het jaar dat de Pokémon een echte hit werd. De eerste afleveringen van de serie waren het jaar ervoor al op tv. Maar in 1999 veroverde Pokémon echt de wereld. Inmiddels zijn er meer dan 1300 afleveringen van die serie gemaakt. En er zijn natuurlijk al jaren de Pokémon-kaarten, eh, verschillende Pokémon-games en zelfs Pokémon-postzegels. Maar goed. In de top 40 stonden op 7 januari, maar dan in 1999... onder andere Mariah Carey en Whitney Houston met When You Believe. En <middels> ook 98 Degrees met Stevie Wonder, True to Your Heart. bij het films, hè? Mariah Carey en Whitney Houston, When You Believe, uit de film The Prince of Egypt en 98 Degrees en Stevie Wonder, True to Your Heart uit Mulan. Welke film, of eigenlijk welk liedje heeft er gewonnen? Nou, met 64% van de stemmen in de app van Joe. Gaan nou, we luisteren naar 98 Degrees en Stevie Wonder True to Your Heart. Oh ja, die had je ook nog. van Oh Ja, die had je ook nog voor vandaag. 98 Degrees en Stevie Wonder, True to Your Heart. Morgen dan kun je weer stemmen op jouw favoriete liedje. Dan uh, twee liedjes uit het 40 uit 1981. Dus download nu alvast de app van Joe, kun je morgen meestemmen. En zometeen uh, hoor je muziek van Tony Esposito, Pink Floyd... en ook Michael Jackson met Billie Jean. Zo, voor jou dame. Wow.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 De manier om jezelf te zijn. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks. Nu bij Dekamarkt, Markt. Blauwe bessen. Schaal 300 gram. Nu 1 plus 1 gratis. 18 plus dus. ja Echt serieus? Wat oh. Oh. een geld. 18 Tot verdikken me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 Dit is Joe met Guido Kuin. En Crowded House Weather with You zometeen ook oh, Pink Floyd, another brick in the wall. Maar eerst Michael Jackson, Billie Jean. Good times with music. 70s, 80s and 90s. Joe, Joe For fears. En dit was Tony Esposito met Papa Chico. Ja, daar krijg ik toch een beetje tropische gevoelens bij. Terwijl we hier natuurlijk in Winterwonderland zitten. Maar aan de andere kant van de wereld, daar is het nu letterlijk tropisch. Want in Australië zitten ze nu midden in een hittegolf. Op sommige plekken meer dan 40 graden. Ja, ik moet er niet in denken als ik morgen weer met mijn winterjas buiten loop. Uh, de mannen van Crowded House die uit Australië komen, die liggen nu waarschijnlijk met hun teenslippers aan. Waarschijnlijk in de bloedhitte. Mogen ze wel een beetje van dat weer onze kant op brengen, toch? Dat zij eens doen wat zij de hele tijd van ons vragen. In Weather With You, bij Joe. Joe kreeg een berichtje van Arno in de app van Joe. Die zegt, Hey Guido, de hele week thuiswerken... maar gelukkig heb ik Joe, van de muren komen een klein beetje op me af. Mirian stuurt een foto van besneeuwde wegen... met daarbij dat de thuiszorg altijd doorgaat. Uh, succes Mirian. En bij Saskia staat Joe nu letterlijk in elke kamer van het huis aan... tijdens nog een rondje schoonmaken. Uh, nou, Saskia, ik kan je verzekeren. Poetsen, dat doe je lekkerder met de hits van Joe. Let erop, dit zijn Emotions. Best of my love. of my love. Dit is Joe met iedere ochtend de Koen Sander Show. En die eindigen ze vanaf half tien tot tien met de Joe Singalong. Alleen maar liedjes die je lekker mee kunt zingen. Maar laten we voor de avondploeg ook even een kleine mini-singalong doen. Uh, zometeen kun je namelijk meezingen met Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Verder ook nog de Doobie Brothers, wat Fool Believes, Ook lekker meezingen. Uh, ook met Hansen en...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 Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpikt verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Bekijk mijn collectie zonvakanties nu op elizawasheer.nl.